Acht uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De politie onderzoekt een explosie die afgelopen nacht plaatsvond in een woning in Enschede. Op het moment van de ontploffing, rond half twee, was er niemand in huis. Toen politie en brandweer bij de woning aankwamen, lag de voordeur eruit en lag er glas op straat. Voor de zekerheid werd de explosieve opruimingsdienst ingeschakeld. De politie van Enschede wil nog niets zeggen over de oorzaak van de explosie. Getuigen worden opgeroepen om zich te melden. In Egypte hebben betogers een kantoor van presidentskandidaat Ahmed Shafik bestormd. Ze vernielden meubilair en computers. Shafik was de laatste premier onder president Mubarak... en is een van de twee presidentskandidaten. Betogers zijn bang dat als Shafik wint, hij Mubarak gratie verleent. Maar het campagneteam van Shafik spreekt dat tegen. Mubarak werd gisteren tot levenslang veroordeeld... voor zijn rol in het bestrijden van de volksopstand in Egypte vorig jaar.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 Volgens een woordvoerder moet hij iets van het ongeluk hebben gemerkt. Hij mist een buitenspiegel en heeft zeker één kapotte ruit. De Birmeese oppositieleidster Aung San Suu Kyi is teruggekeerd in haar land. Na een bezoek aan Thailand arriveerde ze zonder problemen op het vliegveld van Rangoon. 24 jaar lang durfde Suu Kyi Birma niet te verlaten... uit angst dat ze niet meer terug zou mogen keren. Zelfs toen haar Britse man overleed, besloot ze in Birma te blijven... Dankzij recente hervormingen heeft ze nu meer bewegingsvrijheid. Ook is ze sinds kort lid van het parlement. Later deze maand reist Suu Kyi naar Europa. Ze bezoekt onder meer Noorwegen, waar ze alsnog de toespraak houdt... die hoort bij de Nobelprijs voor de Vrede, die ze in 1991 won. In Ghana is een vliegtuig met hoge snelheid op een busje gebotst. Het Nigeriaanse vrachtvliegtuig schoot na de landing door, brak door een hek rond het vliegveld en raakte het busje op een weg naast de luchthaven. Volgens de Ghanese autoriteiten zijn er tien doden gevallen, allemaal inzittenden van het busje. De vier bemanningsleden van het vliegtuig zouden gewond zijn geraakt. Het ongeluk gebeurde in de Ghanese hoofdstad, Accra. Bij een schietpartij in Canada is zeker één dode gevallen. Dat gebeurde in een winkelcentrum in Toronto. Zeven mensen raakten gewond, twee van hen zijn er slecht aan toe. Rond etenstijd opende een onbekende schutter het vuur... bij het horika-gedeelte van het winkelcentrum. Een man van 25 stierf ter plekke. Meteen brak paniek uit onder het winkelend publiek. Sommige mensen raakten gewond toen ze onder de voet werden gelopen. De schutter is voortvluchtig, zijn motief is niet bekend. In Londen wordt vandaag een grote vlootschouw afgenomen. Ruim duizend schepen zullen de Theems afvaren... in aanwezigheid van koningin Elizabeth. De vlootschouw is onderdeel van de viering... van het 60-jarig regeringsjubileum van de Britse koningin. Het wordt de grootste vlootschouw in Londen sinds 1662. Ondanks de slechte weersverwachting... worden er een miljoen mensen langs de 11 kilometer lange route verwacht. Aan de vlootschouw doen veel historische schepen mee. De oudste boot komt uit 1740... Gisteren begon de jubileumviering. Die duurt tot met dinsdag. In de Amerikaanse staat New mexico wordt een grote natuurbrand. Een gebied zo groot als de Veluwe staat in brand. Het komt neer op zo'n duizend vierkante kilometer. Ongeveer 20 gebouwen zijn in de as gelegd, maar tot nu toe zijn er geen slachtoffers gevallen. De brand woedt in het Hila National Forest en is waarschijnlijk ontstaan door blikseminslag. De Amerikaanse actrice Catherine Houston is overleden. Ze was vooral bekend van de tv-serie Desperate Housewives... waarin ze de nieuwsgierige buurvrouw, buurvrouw Karen McCluskey speelde. Voor die rol kreeg ze twee keer een Emmy. Eerder was Houston onder meer te zien in de politieke serie The West Wing... waarin ze de secretaresse van de president speelde. Catherine Houston had longkanker, ze is 72 jaar geworden. Aranska Rus heeft op Roland Garros de laatste 16 bereikt. De Nederlandse won van de Duitse Julia Gurgus. Afgelopen twee jaar kwam Rus in Parijs niet verder dan de derde ronde. In de achtste finale staat ze op Kaya Kanepi uit Estland. Het weer bewolkt met van tijd tot tijd regen. Vooral in het midden en het zuiden van het land. Het wordt 12 tot 15 graden. De komende week vrijwel elke dag kans op regen. Maar de temperatuur loopt wel wat op. Dit was het NOS Journaal.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 De kwartelkoning dat is een lastige klant. Of, ik moet eigenlijk zeggen, wij maken het hem niet makkelijk. Het is een vogel die het beste gedijt in een landschap van zo'n 60 jaar geleden. Toen geluk nog heel gewoon was. Hij komt laat in het voorjaar in ons land aan, vanuit het oosten. En zoekt dan hooilanden die nog niet gemaaid zijn. Vegetatie van een behoorlijke lengte, zeg zo'n 30, 40 centimeter hoog. Maar ook weer niet te dicht begroeid, want dan kan hij er niet tussendoor lopen. Hij is dus geen fan van intensief bebouwde akkergebieden en hooilanden, want die worden te vroeg gemaaid. En dan kan hij zich niet verstoppen. Maar hij houdt eigenlijk ook niet van ecologisch beheerde natuurgebieden met veel ruigte en grote grazers en zo. Want daar ontstaat na verloop van tijd een dikke laag planten en takkerresten die niet meer worden opgeruimd. Fijn voor sommige beesten en planten, maar niet voor de kwartelkoning. Want voor hem is er dan geen doorkomen meer aan. Nee, mooie percelen, hooi en grasland die ieder jaar keurig gemaaid worden. Maar vooral niet te vroeg, bij voorkeur pas in juli of augustus. Dit weekend probeert Sovon Vogelonderzoek erachter te komen hoe het met hem gaat. door twee nachten de geluiden te tellen. Uh, Hoofdteller Jan Schoppers, die komen net voor de uitzending vertellen. dat er nu 100 kwartelkoningen geteld zijn. Dat is verheugend nieuws, uh, want vorig jaar waren er rond deze tijd maar 60 roepende mannetjes gesignaleerd. En later in het jaar komt nog een telling. en dan zouden het er nog wel meer kunnen zijn is sprake van een lichte toename van de kwartelkoningen. Alle informatie vindt u op kwartelkoning.nl. Kwartelkoning. Kwartelkoning. Kwartelkoning. Kwartelkoning. Kwartelkoning. Kwartelkoning. Kwartelkoning. Kwartelkoning. Opletten het luisteraar een vraag. Wat is de Latijnse naam van de kwartelkoning? De Krekskreks. Kreks. Ja, u heeft het gehoord. Goedemorgen. Vijf over acht. Nee, veel later al. Acht over acht. Het is een beetje miezerig uh, buiten. Het, het, het regent. Draait u zich vooral nog eens om. Maar fixeer de zender op Radio 1. En maak u op voor een prachtige uitzending met kunst. De Oerol Theatervoorstelling De Meeuwen van Tinbergen. Cultuur de georganiseerde binnentuin, Vermaak, het eerste groene filmfestival van Nederland, geschiedenis, archeologie als gevolg van natuurherstel en heel veel natuur in de vorm van zeegras, boomkikkers en een overvolle fenolijn. Janine Abbring is op vakantie, mijn naam is Menno Bentveld en tot tien uur is dit Vroege Vogels. Ja, onze openingmuziek, U hoorde hem waarschijnlijk thuis alleen maar in Mono het eerste deel. door een gek vreemd haperend apparaat hier in het kapitool. Maar door kunst en vliegwerk van onze technicus Anne Bakema. kreeg u toch op beide oorschelpen te horen. U hoorde het snelle deel uit de ballet Pantomime in G groot van de Duitse componist Joseph Martin Kraus. uitgevoerd door het Zweeds Kamerorkest. De redactie van Vroege Vogels kreeg deze week met de gewone Ouderwesse Post. een. Geboortekaartje, ik heb hem hier voor me. Uh, blij en trots zijn we met de geboorte van zeegras in de Waddenzee. Afzender, de Waddenvereniging. En op de voorkant een beschuitje met erop allemaal groene sprietjes gras. Het gaat om de herintroductie van groot zeegras. Tot tachtig jaar geleden kwam zeegras gewoon voor in de Waddenzee. En toen kwam de afsluitdijk en er was ook sprake van een schimmelinfectie, waardoor al het zeegras is verdwenen. Vorig najaar is er nog bestaand zeegras geplukt in Duitsland. En met toestemming van de Duitsers. En dat is uitgezaaid in onder meer het Balgzand bij Den Helder. Henny Radstaak is samen met Josje Fens van de Waddenvereniging op kraambezoek. Nou, dit is er een. Deze groene sprietjes? Ja, dit is, uh... dit is het. Ja. De boreling, de jongstgeborene. ja. Sprietjes van, nou, wat is het? Tussen de 5 en de 10 centimeter. Het zijn er een stuk of acht licht felgroene sprietjes. Ja, nou je ziet, hè, ze zitten in de grond, dus ik denk dat het ongeveer drie, misschien dit er nog één, is drie, vier plantjes zijn. Die allemaal uit drie of vier stengels bestaan. Maar het lijkt eigenlijk best wel op, uh, op gewoon gras. <laughs> ja, <laughs> maar het is een van de eerste. Dit is een van de eerste, ja. Het is, het is wel eigenlijk een uniek moment dit dan. Ja, ja. Dus, uh... Hoe lang wordt het of hoe groot kan het worden? Nou, in... Het zo groot zeegras, heet het dus. Het heet of... groot zeegras, ja. In principe zou het twee meter groot kunnen worden. Lang. Maar, ja, maar dat wordt het hier niet. Dat is, nou ja, het zeegras kan... Uh, we hebben nu een droogvallende plek. Maar het kan ook groeien op plekken waar het eigenlijk altijd onder water staat. En daar wordt het veel langer. En we verwachten dat dat in de Nederlandse Waldenzee niet zo snel zal gebeuren. Die onderwater uh, variant... Uh, dus deze zal wat kleiner blijven. En het is wel spannend hoe groot het wordt in Duitsland waar we ze geplukt hebben. Daar werden ze, nou, ik denk 20 centimeter maximaal. En uh, de ervaring is dat ze hier vaak langer worden. Dus nu is ook de vraag, van, nou, zijn die kleine plantjes die we daar geplukt hebben, worden die hier langer? Omdat de omstandigheden anders zijn. Of is het toch een net iets ander type dan wat we hiervoor gehad hebben, waardoor het kleiner, uh, kleiner blijft. Maar, uh, nou ja. Het ziet er uh, goed uit. <laughs> je ja, staat met je camera in de hand. Je wilt foto maken natuurlijk. Hè? Ja, ja, ik heb het ook. Uh, nee, ik ben één keer eerder geweest. Toen was het nog een stuk kleiner. Dus het is wel leuk om, oh. nou, ja, om te kijken hoe het groeit natuurlijk. Voel jij nou ook een beetje de trotse moeder? Ja, een beetje wel. Ja? Ja, het is ook wel gek. Want uh, ja, het afgelopen jaar ben ik eigenlijk veel meer met het weer ook bezig geweest. En dat... Uh, en We hadden eigenlijk net gezaaid en toen was er best wel een flinke storm. Toen kwam een hele strenge winter en dat was wel heel spannend... omdat het hier ook bijvoorbeeld heel veel kruiend ijs geweest is. Dat er heel veel ijs nou ja, over het veld heen geschoven is. Dat had kunnen betekenen dat ofwel die zaadjes bijvoorbeeld... allemaal hè, richting de dijk geschoven waren... of dat het de bodem bevroren was en het allemaal de Noordzee opgedreven is. Dus we waren wel heel benieuwd van ja, is het, nu, uh, het is natuurlijk iets wat kan gebeuren... Hè, dat de Wallenzee bevriest, dat is gewoon een natuurlijk verschijnsel. Maar ja, het gebeurt niet zo vaak. Dus het was ergens, ja, ook wel weer, nou ja, jammer vind ik <laughs> niet helemaal het juiste woord. Maar toch wel spannend, spannend was. dat het ja. dan net dat ene jaar dat je, nou ja, voor het eerst uh, gezaaid hebt. Uh, meteen zo'n nou, bijzondere winter. Maar goed, het, uh, het lijkt erop dat het ook dat uh, overleefd heeft. Zo we naar de volgende plek? Ja. Terwijl achter ons de schietoefeningen van de marine plaatsvinden. Ja. Even of weer los kunnen komen. Ja. Waarom, waarom zijn jullie nou zo blij? Wat is nou het, het belang van het groot zeegras? Um, het belang is, nou, er zijn eigenlijk twee redenen. Eén is dat het voor de biodiversiteit en ook voor de kinderkamerfunctie van de Waddenzee heel belangrijk is. Vissen kunnen hun eitjes er leggen. Nou is dat bij die droogvallende variant. Denk ik minder, want dan drogen de eitjes uit. Maar jonge visjes kunnen zich daar ook in verstoppen. Wat je ook in Duitsland heel duidelijk zag, en daar is het hier nog te klein voor, is dat er heel veel slakjes opgroeiden. Heel veel, er groeien algen op dit zeegras, dat wordt weer opgegeten door andere dieren. Dus er zitten heel veel kleine diertjes die ook weer als voedsel voor vissen kunnen dienen. En we willen ook kijken of het als, nou ja, als natuurlijke klimaatbuffer kan uh, kan werken. Dat is de tweede reden. Dat is de tweede reden, ja. En dat is eigenlijk dat het zeegas uh, sediment invangt, waardoor ofwel nou ja, de watplaatsen zouden kunnen ophogen of je ze eigenlijk beter vasthoudt. Dus wat je hier ziet, heb je een heel klein beginnend kweldertje. Nou, ook vaak in, in, in de natuurlijke situatie is het, uh, heb je de kwelder, die loopt af en dan zou je een zeegasveld, een mosselbank, een oesterbank en dat is eigenlijk de, nou ja, de optimale natuurlijke situatie, zou je kunnen zeggen. Nou, En die hopen we hiermee uh, terug te krijgen of meer, weer een nieuwe kans te geven. Want vroeger stond er heel veel zeegas in de Waddenzee. Lang geleden. Ja, voor de jaren dertig. Ja. Ja. En nu komt het weer terug? Ja. Want is het de bedoeling dat het vanuit deze plekken... De, de, het Balgzand en nog twee andere plekken, Schiemondek ook, en? Uithuizen. En Uithuizen. Vanuit die plekken zich verder gaat verspreiden door de Waddenzee? Ja, dat is wel de bedoeling. Uh, wat we dit jaar gaan we het nog een keer doen... En uh, dan gaan we waarschijnlijk ongeveer dezelfde plekken doen. Zodat er twee plekken dicht bij elkaar zijn. Die ook elkaar dan kunnen, nou ja, aan elkaar kunnen verbinden of elkaar kunnen versterken. Maar op een gegeven moment moet het vanzelf gaan. Ja, dat is zeker de bedoeling. En je ziet er daar al een stukje verderop staat er ook een. Oh ja, ja. ja. Dus hier zitten weer aan de rand van het, uh, van het veld. daar? Ja, en daar zie ik ook drie bij elkaar. Nou, hoe langer je kijkt, hoe meer zeegras je ziet. Ja. Gaat de goede kant op? ja. Dus, dit is het. Dit is het. Ja, ja ik vind het spectaculair. <laughs> Mooi. Maar het, ja, het is toch wel een beetje een. Uh... En waar gaat het om, om van die groene grasprietjes? Ja, ja. Nou ja, dat is natuurlijk. Uh, het, het, het, het is, veel mensen vinden het wel een interessant project. Het klinkt ook een beetje gek. Van ja, we gaan gras uh, plukken. En, en zaaien. En zaaien, ja. ja. En, um, maar ja, het is wel iets uh, wat hier. Nou ja, niet nauwelijks meer voorkomt. We hebben hier toen één plant gevonden toen we gingen uitzaaien. Dus het was niet volledig verdwenen. En dat groot zeegras, dat hoort gewoon bij Nederland? Ja. Wat is nou jouw ideaal beeld voor de toekomst? Dat het hier in het balgzand onder meer helemaal groen ziet van het uh, groot zeegras? Ja, het zou natuurlijk hartstikke mooi zijn... als er weer op een aantal plekken echt grote uitgestrekte zeegrasvelden zouden zijn. En, uh, ja, want hè, we zien de Wallenzee nu als een grote grijze... Massa, maar eigenlijk was het nou ja, voor de jaren 30 waren er gewoon heel veel plekken, zeker in de zomer, gewoon groen. En uh, ja, dat is niet, ook niet hoe ik de Waddenzee ken, maar wel uh, ja, hoe die zou kunnen zijn. En dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Een groene Waddenzee. Ja. Chanson du Matin, opus 15, nummer 2 van de Engels componist Sir Edward Elger. Uitgevoerd door Simone Lamsma op viool en Juri Miura op piano. En buiten op onze buitenmicrofoon tikt de regen zachtjes in het grind voor het kapitaal. Het is tijd voor onze vroege kuikens. Die zijn voor ons op boomkikkerkamp geweest. Dat is de hele dag met een schepnet waterbeestjes uit poeltjes opvissen... en ze daarna op naam brengen en s'avonds... Ja, de kersen op de taart dus zoeken naar boomkikkers. Het kamp is opgeslagen in de buurt van het Gelderse Bargem en wordt georganiseerd door het JNM Jongeren in de Natuur. Vroegkuikens verslaggever Jillis Roos is mee op kamp... en staat midden in een pool samen met de jonge boomkikkerkenners... Ravi Narijn en Jiri van der Drift. Ik Kikkerdril, uh, Jiri. Ja. Zaten kikkerdril die wit is. En ja, zwart. Even kijken. Dat is inderdaad boomkikkerdril. Een gewoon van een bruine kikker is veel dunner dan dit en volledig zwart. En van een groene kikker is het heel erg stevig. En dit is inderdaad van een boomkikker. En um, kan je hier boomkikkers aantreffen? Um, hier in dit poeletje waar we nu staan niet. De boomkikkers zitten s'avonds wel hier in het poeletje om eitjes te leggen en te paren. Maar overdag is het vanwege de vele roofdieren hier veel te gevaarlijk om in de openheid te zitten. Dus die zitten hier een paar meter vandaan in de braamstruwelen. Zo te zien heb je een boomkikker gevangen. Ja, we hebben er net een gevonden in de braamstruiken. Nou, het is een klein groen kikkertje, zoals veel van de Nederlandse kikkers. Die hebben zwemvliezen tussen hun klauwen zitten, zodat ze goed kunnen zwemmen. Maar omdat het eigenlijk gewoon een landkikker is, heeft hij in plaats van zwemvliezen, heeft hij zuignapjes. Dus je kan hem ondersteboven aan je vinger laten hangen en dan blijft hij ze vasthouden. Oh. De boomkikker sprong uit Jerry's hand in het water. Dit is een boomkikkerkamp, waar komt de naam vandaan? Nou, je moet altijd voor als kampnaam moet je een, moet je iets bedenken. En eh, omdat boomkikkers gewoon onze doelsoort zijn van dit kamp, van dit kamp is namelijk op, op een perfecte plek vlakbij een boomkikkerplek. Um, en daarom hebben we gekozen om boomkikkerkamp te noemen. En ga je behalve boomkikkers ook nog andere dingen vangen of uh, bekijken? Vanmorgen hebben we een kamsalamander gevangen. Dat is een hele zeldzame salamander in Nederland. Die alleen in een paar poelen hier in de buurt voorkomt. En verder houden we onze ogen niet dicht voor al het leuks wat hier te vinden is. We staan met z'n allen diep in het water. Mijn broek is helemaal nat. En Jerry's schoenen zijn helemaal doorweekt. Ravi is nu met zijn net aan het vangen. Heb je wat gevangen, Ravi? Uh, ja, ik heb uh, meer boonkikkerdril gevonden. En wat is dit, Jiri? Dit zijn libellenlarven. Aan de bovenkant heeft hij twee hele kleine vleugeltjes. Daarin zitten de vleugels van de libel opgevouwen. Okay. Verder heeft hij ogen een enorme kaken om op jacht te gaan naar onder andere kikkervisjes en zo. Uh, we gaan nu naar de poel van de kampsalamander, Want uh, de kampsalamander is ook een bijzonder salamandertje. Ja, die heeft zeg maar hetzelfde probleem als de boomkikker heeft. Het verdwijnen van de poelen is het grootste probleem... omdat ze zich dan niet meer kunnen voortplanten. En voor, ook voor de salamander geldt... hij moet visvrije poelen hebben. Anders kunnen hun jongen, zijn jongen namelijk niet overleven. Ik ben als ben even stil zijn, dan hoe kunnen we de kikkers horen. De bastardkikker. De basvertkikker heeft een roep die heel kort is, dus terwijl de poelkikker veel langer is. En daarin kan je die twee soorten onderscheiden. Dan gaan we nu naar de pool toe waar we vanmorgen kampsalamanders hebben gevangen, ik zie geen kampsalamander, maar ik zie wel wat anders. Um, we hebben een kleine watersalamander in. Een jonkie van dit jaar, denk ik. Nou, als we hem even in het water zetten, dan zien we dat hij nog prachtige, bij de voorpoot, prachtige rode kieuwen heeft. En daardoor haalt hij adem, omdat hij, zodat hij niet de hele tijd naar boven hoeft te komen om adem te halen. Nou, dit is het kleine watersalamander. Jammer genoeg kunnen we nu niet zijn grotere broer de kamsalamander vinden. Ik had gehoord dat jullie gisteravond boomkikkers waren luisteren hier. Wat voor geluid maken ze dan een beetje? Ja, het is gewoon heel erg hard gekwaak eigenlijk. Je hoort echt overal. Het is wel, het is wel leuk om te horen. ik dus kan het niet echt nadoen. maar... Ravi, kan jij boomkikkergeluid nadoen? Niet precies. Ja, zo hoor ik het. <middelen> nee, ze is niet meer horen. Wouter, jij hebt het op je mobieltje staan. Heb je dat gisteravond opgenomen? Ja. <tie>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 Vanavond in Karo Brandpunt. Hoe bedrijven in Oekraïne worden gekaapt. De maffia regeert in het land van EK-voetbal. En raciale spanningen in Oude Pekela. Wat is er waar van al die geruchten? Dat en meer in Karo Brandpunt. Vanavond om kwart over tien op Nederland 2. Scapino Ballet Rotterdam presenteert... Twools. 75 minuten non-stop dans.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 In een huis in Enschede is vannacht iets ontploft. Er zijn geen slachtoffers. Op het moment van de explosie, rond half twee, was er niemand in huis. Volgens RTV Oost hebben getuigen gezien dat er een bom naar binnen is gegooid. Maar de politie wil nog niets zeggen over de oorzaak. In Pakistan zijn bij een aanval met een onbemand vliegtuigje... van het Amerikaanse leger tien mensen gedood. Ze werden ervan verdacht radicale moslimstrijders te zijn. Volgens de Verenigde Staten zijn de aanvallen met onbemande vliegtuigjes... van groot belang in de strijd tegen Al-Qaeda en de Taliban. Bij een schietpartij in een winkelcentrum in Canada, in Toronto... is zeker één dode gevallen. Zeven mensen raakten gewond. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De schutter opende het vuur in het horeca-gedeelte van het winkelcentrum. Hij is voortvluchtig. En de birmeese oppositieleidster Aung San Suu Kyi is teruggekeerd in haar land. Na een bezoek aan Thailand kwam ze zonder problemen op het vliegveld van Rangoon aan. 24 jaar lang durfde Suu Kyi Birma niet te verlaten, uit angst dat ze niet terug zou mogen keren. Later deze maand reist ze naar Europa. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Beer Online. Van zomerweer is momenteel geen sprake, want zowel vandaag als morgen staat er regen op het programma. En het is bovendien ronduit fris. Nou, op dit moment is het overal bewolkt en in een groot deel van het land regent het ook. Het is nu 7 tot 10 graden. De rest van de dag verandert er eigenlijk maar weinig aan het weerbeeld. Het blijft bewolkt en regenachtig. Wel neemt de intensiteit van de neerslag later op de dag wat af, maar helemaal droog wordt het vandaag niet. De middagtemperatuur ligt rond een graad of 11 à 12, waarin Zuid-Limburg wordt het misschien nog een graad of 16. De wind komt vandaag uit het oosten tot noordoosten en is zwak tot matig van kracht. Aan de westkust staat een vrij krachtige wind. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en valt er zo nu en dan nog wat regen of motregen. De minimumtemperatuur ligt rond 7 graden. Morgen, maandag, dan is er opnieuw veel bewolking... Uh, vooral in de ochtend is het regenachtig. In de middag wordt het geleidelijk wat droger. En misschien aan het einde van de dag in het westen nog een beetje zon. Uh, het wordt zo'n 12 à 13 graden. De dagen daarna wordt het langzamerhand weer wat warmer. Maar het blijft voorlopig wisselvallig. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. e-matching.nl durft u het aan. Wordt u wel eens wakker van spierkramp? Inhibin kan u helpen.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 Uh, ja, gelijk hebben ze nog eventjes. Dan maar uh, naar het vertrouwde moment uh, uh, in iedere aflevering. Net na half negen. De columnist van de week. En dat is... Lies Vissgedijk. Ja, de columnist van de week is in dit geval de columnist van het jaar. Want iedere maand... Volgt u nog? Schrijft Lies Visgedijk. Die, die behalve actrice... ook imkersdochter en fanatiek amateurbioloog is, voor ons een column En niet onverdienstelijk, want in dit eerste halfjaar... heeft ze er toch maar voor gezorgd dat in ieder geval... de hele Vroege Vogels redactie een groot fan is geworden. Ik ben dan ook blij dat ik haar weer mag aankondigen. Lies Visgedijk. Als het zomer wordt en warm, dan kan een bijenvolk enorm groeien. Zo'n uit de barstend honingvolk is een geweldig gezicht. Aan het vlieggat zie je al meteen dat het goed gaat. De drukte is gigantisch. Alle vliegbijen worden gecontroleerd, geven hun lading over... en gaan er zo snel mogelijk weer vandoor. Steeds meer honing wordt erop geslagen. En steeds meer eitjes legt de koningin. De imker kan die groei nog wel even ondervangen... door het volk extra ruimte te geven. Je zet er gewoon nog een verdieping op. Maar pas op, als je even niet oplet en je met een glaasje als in je tuin zit... dan gaat de helft ertussenuit. Wat is er gebeurd? Als een volk heel groot wordt, dan hebben de bijen steeds minder contact met hun koningin. En daardoor gaat het in de uithoeken van de kast broeien en gisten. Daar worden vreemde babykamers aangelegd. De oude koningin wordt op een Spartaans dieet gezet en ze moet ook sporten. De anderen jagen haar namelijk de hele kast door. Als ze flink is afgevallen, past haar achterlijf in die vreemde celletjes ergens onderaan de raad. Daar legt ze eitjes in. Die eitjes worden larfjes, krijgen speciaal supereten en krijgen een mooi hoog teksteltje. Ook legt ze onbevruchte eitjes, darre eitjes. En wat doet de oude koningin dan? Die gaat als avontuurlijke bejaarde ervandoor. Ik stel me dan zo onze oude koningin Juliana voor, die dan op een dag eind jaren zeventig met wat koffers en vijf oude hofdames... gewoon de eerste de beste bus pakt. Misschien was ze dan wel ergens in Zwitserland geëindigd, in een alternatieve jeugdherberg. Of in een kraakpand in Baskeland. Ongetwijfeld zou ze het er enorm gezellig hebben gemaakt. De oude bijenkoningin die landt altijd eerst dicht bij huis. Meestal is die plek een beetje lullig. Een lelijke conifeer, de nok van een oude tomatenkas. Onmiddellijk groeperen de andere werksters zich om haar heen. Een paar waaghalsen gaan de omgeving verkennen en de rest houdt zich trouw aan elkaar vast. Soms ontstaan er dan de mooiste vormen, zoals druppels. 10.000 bijen die zich opgewonden aan elkaar vasthouden... dat valt gek genoeg lang niet altijd op. Maar soms wel. Met een beetje geluk belt de trotse eigenaar van de conifeer, de dichtstbijzijnde Imker. Die komt dan altijd zo snel mogelijk. Het zij iets wat beschaamd, want bij een zwerm heb je gewoon even niet goed opgelet. Het zij iets wat opgetogen, want gratis bijen van collega Imker X... die even niet goed heeft opgelet. Met een flinke zwieper aan de conifeer klettert de druppel zo op de grond... En als je er een oude korf een beetje schuin overheen zet, kruipen ze er dankbaar in. Bijen zijn gek op korven. Na zonsondergang ondergang zit de hele druppel doodstil en tevreden in de korf. Als je die korf dan onderdicht maakt met drie spijkers en een oude theedoek... dan kunnen de 10.000 vluchtelingen gauw mee terug naar huis, in een nieuwbouwwoning... en is het grote avontuur voorbij. Als je niks doet, dan wordt er na uitgebreid onderling overleg een geschiktere behuizing gevonden. Met een dansje maken de speurders duidelijk waar de goede plekken zitten. En als de hele zwerm dan uiteindelijk hetzelfde dansje doet... is duidelijk welke plek is gekozen. En en gaan ze er dan op af. Als zo'n zwerm niet meer wordt gevonden, dan loopt het vaak niet goed af. In Nederland is het veel te koud voor de meeste bijenvolken... om de winter te overleven. Dus als je erin ziet, maak een imker heel blij en laat het weten. Wat is er ondertussen in het ouderlijk huis gebeurd? Dan gaan we even terug naar de zwermcellen. Daar zitten dames in die de boel willen overnemen. Na dertien dagen is de eerste koningin rijp. Die verlaat haar cel en die gaat als een kleine mini-rambo... bovenop die cel staan schreeuwen. Dat heet Tuten. De andere dames, die ook rijp zijn, die geven antwoord achter hun dekseltje. Dat klinkt als kwaken. De bijen gaan op hun dekseltje staan zodat ze er niet uit kunnen... want anders komt er een bitchfight zonder weergaan. De Tuten laat zich bevruchten, neemt een zwik bijen mee... En gaat ook op pad. De naaswerm. Misschien komt er nog een naaswerm. En dan? Dan is het leeg in huis. De twee man en een halve paardenkop die er nog wonen... die krijgen een nieuwe, jonge koningin. Haar eerste taak in het nieuwe koninkrijkje is naar de andere kwakers te gaan... een heel klein geniepe gaatje in het dekseltje te knagen... en dan haar rivalen dood te steken. Shakespeare is er niks bij. Na deze zware en de verdrietige opgave is het feest... Met de overgebleven darren gaat ze, net als haar voorgangster, op bruidsvlucht. En dan komt ze moe maar voldaan met een rugzak vol sperma weer thuis. En daar kan ze een leven lang plezier van hebben. The Sundance, uit de eerste The Wand of Youth suite van de Engelse componist Sir Edward Elger uitgevoerd door de New Zealand Symphony Orchestra. Welkom in tuinreservaten.nl ja, dat is duidelijk geen Elgar, maar uh, ons uh, openingsmuziekje van uh, een item over uh, tuinreservaten. Een aantal groenminnende eigenaren van een appartementencomplex in de wijk Levendaal in Rijswijk... wil van haar gezamenlijke tuin een tuinreservaat maken. Nu is de tuin nog een fantasieloos ingericht stukje groen met wat gras, een jeudeboelbaan, een paar bomen en onderhoudsarme perkjes. En dat kan anders, dachten Jannie, Hans, Paul en Barbara van de Vereniging van Eigenaren. Zijn hebben hun ideeën voorgelegd aan Ad-Erich, tuinvogelconsulent van Vogelbescherming. En hij heeft een plan gesmeed voor een tuinreservaat... waar zowel dieren als bewoners van kunnen genieten. Carle van Lingen neemt samen met de bewoners een kijkje in de tuin... nadat het tuinontwerp is doorgesproken. We krijgen dus een heel stuk tuin erbij, als het ware. Wacht, even wachten. Ik ga jullie eerst even voorstellen. Jullie zijn uh, Janni, Barbara... Hans, Hans, allemaal ja. mensen die het initiatief hebben genomen, hier moet iets anders. En ik kan me heel goed voorstellen, want het is een tamelijk saaie tuin. Die hoort bij braaf. jullie, ja. ja een brave tuin, en die hoort bij de appartementen. Ja, ja. ja we hadden het net over hoe het nou precies is ontstaan, maar ja, gaandeweg, ja, mag ik misschien wel zeggen, het, het, het, het werd een beetje braaf. Weet je, dit, het was al zo ontworpen toen we hier kwamen wonen. En dan, ja, dan wordt dat gewoon onderhouden en af en toe iets kleins veranderd en niemand bedenkt dat het misschien ook anders kan. Zo, zo is het gewoon. En uh, inmiddels hebben we dus als uitgangspunt meer kleur, meer vogels en meer mensen in de ja. tuin. Ja. Ja. Het we <laughs> eigenlijk gewoon een, gehele, een er, hele gecultiveerde tuin. Wat, wat eigenlijk tegenwoordig standaard is. En het wordt nu weer een wilde, een wilde beleeftuin. Ja, en met Struik, jij hebt van het begin af aan uh, je met deze tuin bezig gehouden, En je verheugt je op de verandering. Ja, wij onderhouden deze tuin al vijf jaar. Met uh, als hoveniersbedrijf van regengroen Daar moet het natuurlijk even bij. <lacht> en uh, ja, we moeten nu, uh, willen we het gewoon wat, uh, wat echt uh, natuurlijk maken. Jij ja, je bent wel blij met dit initiatief. Absoluut, absoluut. Ja. Hoe meer groen, hoe beter. En ja, heb je er ook nog tegen aangenomen. Ja, hè? want dankzij ja. hem uh, is het toen echt gaan rollen. Als in vogelbescherming. Ja. Nou, ik ja. werd er uh, namens vogelbescherming bij uh, betrokken. Uh, ik ben tuinvogelconsulent. En mij werd uh, door de tuincommissie gevraagd... onder een gezellig kopje koffie... van kun je iets doen dat we meer vogels in de tuin krijgen? Ja, dan moet je meer variatie aanbrengen. Daaruit bleek dus dat de tuin ook door mij veel te braaf gevonden werd. En toen heb ik daar een... Uh, een paar voorzetjes aangegeven. Ik heb vier uh, opties uh, op papier gezet. En uh, daar zijn ze mee naar de bewoners gegaan. En uh, die hebben een keuze gemaakt. Ja, want het is ook bijzonder. Het is natuurlijk een, be een bewonersvereniging. Het is een uh, vereniging van, van eigenaren bewoners. Bijna alle bewoners zijn ook eigenaren. En wij, de meeste daarvan, zouden het wel leuk vinden als er wat meer met de tuin gebeurde. We maken hier gebruik van voor, af en toe voor een feest en, en voor een jeu de competitie. Maar verder, ja, een enkeling laat zijn hond uit, maar dat is het wel zo ongeveer. Mm -hmm. Maar hij zou veel beter en levendiger uh, kunnen zijn uh, dan het nu is. En wat ik zo leuk vind, dat dat Erwin toen steeds enthousiaster werd. En toen op een gegeven moment zei van, ja, hier ben ik tuinman voor geworden. Of ja, van hier doe ik het voor. Dat is eigenlijk ook een beetje onze kleinste. Stil... Protesten tegen al die mensen die het gebrek aan fantasie, maar alleen maar grint en of zoals ik het altijd ja. maar noem, met steden in hun tuin neerleggen, omdat ze niet weten hoe ze het anders kunnen doen. Dit ga je nu met plezier aanpakken? Dit gaan we nu met heel veel plezier aanpakken. En dan gaan we de mensen nog meer plezier geven... in het uh, jeu de Boele en het beleven van ja. de tuin. Ja, ja want die absoluut. baan ligt hier tussenin. Uh, wat de, want ja, je wil ook wat in de hoogte. Hè. Er staan wel een paar mooie grote bomen al. Nou ja, het is momenteel gewoon een hele lage uh, grasveld uh, met, met een grindpad. En eigenlijk weinig beleving verder. En dat is één hoekje waar het eigenlijk het groenst is... En ja, dat, dat moet eigenlijk in de hele tuin terugkomen. Dat, ja. je, dat je meer beslotenheid krijgt. Nou, dat, dat probeert Ben van Ooy van de tuin van Appetern ook goed naar voren te brengen. En daar proberen we hier toch ook weer uh, goed uh, de aandacht aan te, de te vier, geven. De, de, de vier, ja, de vier eh, basiselementen van tuingeluk. Ja, ja, en dat is uh, groen in de hoogte, groen om je heen. En uh, zo min mogelijk onderhoud. En, en zo min uh, mogelijk bestrijdingsmiddelen. En, zo, en geen bestrijdingsmiddelen, dat is ook uh, van belang. En daar zullen wij met het onderhoud in de toekomst ook veel meer rekening mee moeten houden. Dat we toch zoveel mogelijk uh, mechanisch proberen aan te pakken. Mm -hmm. uh, en niet meer direct uh, de spuitbus pakken. Maar door de vogels krijgen we al de bestrijding. Dus dat ja. scheelt. Wij um. hopen met uh, ons initiatief ook uh, onze wijk uh, verder te inspireren. En dat, uh, ja, dat mensen ook uh, meer met elkaar nog uh, gaan doen. En uh, we zullen mensen uit de buurt zeker gaan uitnodigen voor de opening uh, van het geheel. Dus meer is... groene tuinen ook. Ja, en, en, en, en, en, en die wijk, die buurt heet Leeuwendaal. Dus ja. het Rijswijkse Leeuwendaal. Dat is wel een begrip in Rijswijk en in de omgeving. Ja. Ja. Dus uh, mensen die luisteren en denken... Hé, hey, kijk op de website van Leeuwendaal. en dan gaan we, over, ja. Ja. gaan we ook over rapporteren wat ja, er er echt een groene golf, een extra groene een de golf. Extra groene golf. Ja. Ja, het is op ja. zich al de basis, is hier prachtig natuurlijk. Ja. zijn mooie oude huizen, mooie oude tuinen. Er ligt parken in de buurt, er ligt een groene zon langs de vliet. Dus uh, ja, wat, wat, wat let ons en wat let anderen. Ja. Ja. Prachtig. En een pergola komt er natuurlijk en eetbare dingen, dat je uit je ja. eigen tuin kunt eten. Ja, absoluut. Ja, lekker vruchten uh, vrucht, uh, in zomers en uh, lekkere kruiden en de, ja. de groenten natuurlijk die er... Uh, als een uh, ja, blinken in mag staan. En wat komt er tegen deze kale muur? Tegen deze kale muur komen we mooie zacht fruit. Dus mooie uh, ja, Japanse wijnbessen, bramen. En ja, gewoon een lekkere pluktuin. Vogeltjes fluiten er al voor. Vogeltjes, vogeltjes hebben al trek, ja, absoluut. <lacht> ja. Nou, ik kom kijken. Je begint in uh, de zomer hè? Met, het, uh, met de hardware, zou ik maar zeggen. Ja, in, uh, in de zomer zullen we beginnen met, uh, met de bestrating met de pergola. En wat nieuwe beplanting. En het verplanten van de aanwezige beplanting zullen we dan in het najaar doen. Omdat Want je doet aan recycling? We doen aan recycling, dat is ook uh, de ecologie natuurlijk. Uh, hergebruik en recycling uh, van de beplanting en ook uh, hergebruikte materialen zullen we toepassen. Ja. Kom kijken. het uh, Gezellig. Ja, graag. <laughs> Wees vooral welkom ja, op ons uh, openingsfeestje. Carla van Lingen in Rijswijk. Speciaal voor tuinreservatenliefhebbers hebben we deze week. Uh, sinds deze week een uniek onderdeel op onze gloednieuwe uh, Vroege Vogels-website. Alle tuinreservaten van Nederland zijn te vinden op een speciale Google-kaart. En zo kunt u zelf op postcode of plaatsnaam zoeken welke tuinreservaten er bij u in de buurt zijn. Gaat dat zien op vroegevogels.vara.nl. Een luidduet van de Engelse componist John Johnson, uitgevoerd door de luidtisten Christopher Wilson en Shirley Ramsey. Een telefoontje van amateurarcheoloog Paul Albers aan de provinciaal archeoloog van Drenthe, Wijnand van der Sande. Of hij wel wist dat er pal naast een van zijn hunnebedden... een groot stuk grond was kaal gemaakt. Nee. Dat is van de niet. En hij schrok zich een hoedje. Naast een hunebed hoor je niet te graven. Maar een aannemer die een stuk grond moest voorbewerken voor natuurontwikkeling... had zich blijkbaar vergist. Nou, nu het dan toch maar was gebeurd... kon de archeologie er maar beter zijn voordeel mee doen. Rob Buiter is gaan kijken bij het ongeplande veldonderzoek. komt -ie. Joep. Ja? Ja. Toch. Het is ook wel Er wordt hard gewerkt, Daan Raamaker van de Universiteit Groningen. Ja, gelukkig wel. Eerste jaar studenten archeologie die hier druk aan het graven en zeven en schrapen zijn. Vol enthousiasme proberen we langzamerhand wat greep te krijgen op uh, wat hier allemaal in het verleden gebeurd is. Dus ze zijn uh, grond aan het zeven, ze zijn allerlei grondverkleuringen aan het optekenen en aan het doorzoeken naar vondsten. Uh, wat zien we nog meer? Ze zijn ergens nog een, een stukje van een bodemlaag aan het afhalen. Uh, wat, wat kun je in die kuilen waar die uh, studenten daar naar bezig zijn? Kun je daar al wat zien? Nou, Wat we vooral uh, zien, is een, een, een, de, terwijl dus de normale grond uh, gelig-bruinig is, is dat het een hele donker, vieze, grijze laag uh, is die er uh, te zien is. Het ziet eruit alsof er allemaal kluiten, uh, vieze grond... hier in een in greppel zijn gegooid. Ja, je herkent inderdaad wel ook het, het profiel van een greppel. Uh, ja, zo, ja, behoorlijk. In die kuil ja. die daar ja. uitgegraven is. En Je kunt zelfs ook zien dat, uh, dat het met een schep is uitgegraven toen de tijd. Want als je dus de, bijna de hele vulling van, de, van die kuil eruit uh, hebt... Dan zie je gewoon de, de schepsporen van de, van de maker van de kuil zie je, uh, uh, weer tevoorschijn komen. En Zegt dat ook iets over de tijd dat die greppel gegraven is? Dat het met een schep gebeurd is? Nou, dat, dat dan weer niet jammer genoeg. Een schep is zo vanzelfsprekend, dat bestaat al, al eeuwen en eeuwen. Dus dat moeten de vondsten ons vertellen. De kleur van de laag zegt ons ook wel iets. Dat doet toch vermoeden dat het niet zo heel erg uh, oud is. Een paar eeuwen misschien. Uh, het lastige is alleen, dat uh, we hebben nog niet zoveel vondsten uh, uit die greppel... maar een van de dingetjes die eruit is gekomen is een heel klein vuursteenwerktuigje... wat uh, 5000 jaar oud is. Ja, want 5000 jaar oud, dan hebben we het dus over de tijd van de hunnebedden. Ja, dat klopt. Het ja, is dus voor de radioluisterers niet te zien, maar uh, ik kijk nou uh, naar rechts... en daar zie ik ook een hunnebed heel dichtbij. En uh, op zo'n 50 meter afstand uh, hiervan uh, zijn we nu aan het opgraven. Ja, want dat is inderdaad wel het bijzondere van deze opgraving, Wijnoud van de Zanden... ...provinciaal uh, archeoloog... ...dat er inderdaad hier zo vlak bij die Huneberg gegraven wordt. Dat ja. is niet normaal. Nee, dat uh, gebeurt niet elke dag. En uh, ja, hier doet zich nu uh, de gelegenheid voor. Enigszins onbedoeld. Ja, dan, dan zeg je het heel voorzichtig. Enigszins onbedoeld. Maar uh, volgens mij schrok je helemaal het rambam... ...toen je voor het eerst zag dat hier zo'n heel stuk kaal was gemaakt vlakbij de Hunnebedden. Ja, dat was inderdaad even schrikker toen ik uh, hier aankwam. Omdat de, de, de afspraak die over dit gebiedje gemaakt was uh, wat anders luidde. Uh, In de buurt van Hunnebedden graaf je gewoon niet? Ja, nee, nee. Dat uh, zou hier uh, slechts 20 centimeter gevreesd worden. Uiteindelijk is de bovengrond verwijderd. Uh, over een, een dikte van 20, 30 centimeter. En, en is er een, opeens een archeologisch vlak bloot komen te liggen? En ja, ja, goed, dan is de, de situatie er ontstaan. Dat, dat is moeilijk terug te draaien. En vandaar dat, uh, uh, dat ik ook de universiteit heb ingeschakeld om, om uh, uh, hier, hierin te springen. Ja, ik wil zeggen dat uh, voor Daan Raammakers en studenten is het... Zo'n kans krijg je natuurlijk normaal gesproken nooit... dat je hier op zo'n uitgebreide schaal uh, in de buurt van uh, Hunebedden kunt graven. Nee, dat klopt. Het, uh, dat heeft ook bijvoorbeeld met, uh, met de kosten van uh, zo'n project uh, te maken. We zouden dat als universiteit niet kunnen uh, betalen... Dus dankzij de, de subsidie van het dienstlandelijk gebied is dit mogelijk. Dat is echt uh, heel essentieel. Hebben jullie specifieke vragen die jullie nou hier in dit gebied uh, hopen te beantwoorden? Uh, ja, er zijn eigenlijk uh, zijn er twee uh, aandachtsgebieden. Uh, uh, ten eerste, uh, de tijd dat, dat die hunebedden hier gebouwd uh, werden. We weten heel weinig van het, het gebruik van het landschap rondom die hunebedden. Uh, om even een heel eenvoudig voorbeeld te geven, wij zouden zelf nooit een huis bouwen tussen de graven van onze uh, opa's en oma's. Maar we weten eigenlijk helemaal niet wat de afstand was tussen een, een, een nederzetting van die mensen en, uh, en de plek waar de mensen begraven werden. Uh, hier ligt een, een behoorlijk groot gebied bloot. Stel dat we nou op dichte afstand van zo'n uh, zo hunebed een, een, een, een huis vinden... Nou, dan levert dat dus heel veel nieuwe ideeën op over de relaties tussen de, de, de wereld van de levenden en de wereld van de doden. Nou, dus dat is, dat is één, uh, één aspect. Een ander aspect is... zelfs dat soort basale vragen uit die Hunebed-tijd. Uh... Nee, nee, er is verrassend weinig uh, van bekend. Bijna al het onderzoek uh, wat het er nu toe geweest is, richtte zich op de Hunebedden zelf. Maar alle andere aspecten van de maatschappij in die tijd, daar weten we heel erg weinig van. Nou, we, we staan hier nu even te praten over uh, het project. En we zien dat steeds meer studenten bij elkaar kruipen. En, <laughs> er, uh, er is daar wat gaande. Ja. Laten we even kijken. Uitkijken. Er liggen hier overal her en der kaartjes met nummertjes... Uh, met pennen in de grond gestoken waar blijkbaar iets gevonden is. Ja. Nou, jullie, jullie hebben hier ook wat? Wat wordt hier gevonden? Ja. Gedesintegreerd steen. Denk Gedesintegreerd, steen. Denk Gedesintegreerd steen. Aangetast, dus het valt uit elkaar. En wat betekent dat? Ah, het, is een, uh, het is een graniet en die zijn heel poreus. Dus daar trekt heel snel uh, water in. En, uh, en het vriest dan kapot? Ja, dat kan het kapot vriezen. Dus als je dat opgraaft, dan valt het soms van ellende uit elkaar. Ja. Het is natuurlijk dezelfde steensoort als die voor de hunebed. Dus. Ja, ik nog eens even bij het hunebed kijken, al was het maar omdat daar schaduw is. <lacht> even over het rood-witte lint waarmee het uh, werkterrein is uh, afgezet. En dan daar tussen de bomen... Daar liggen de resten van uh, het hunebed. Bijland van der Sonde, hoe voorkom je nou dat zoiets in de toekomst nog eens een keer gebeurt? Dat een natuurbeheerder denkt van, hé hey, leuk, ik wil hier een schraal heideterreintje maken. Kom, ik graaf wat weg. Ja, het is natuurlijk heel lastig om, om uh, ongelukken te voorkomen. Het is het heel belangrijk om, om, om, om waardevolle hier voor de toekomst te bewaren. Hè. Dat is uh, ook wat de nieuwe wetgeving uitdraagt. Van, uh, niet nu onderzoeken, maar bewaren voor latere generaties die er veel meer informatie aan kunnen onttrekken. Die het misschien op een veel betere manier die, kunnen. Nee, ja. zelfs die het ongetwijfeld veel beter kunnen dan wij nu. Uh, maar ja, hier heb je een geval dat je geen keuze hebt... moet je nu opereren met je huidige vraagstellingen, je huidige technieken. Nou, dan doe je dat uh, naar eer en geweten uh, zo goed je kunt. Uh, pak je dit aan en andere zaken... Die uh, laat ja, je vooral met rust. Die laat ja. je vooral met rust, dat bewaar ja. je voor de toekomst. Ja. En dan hopen dat hier over een x-aantal weken of maanden nog mooie antwoorden uit gaan komen. Nou, ik ben heel benieuwd inderdaad, wat, dit, wat we opleveren. Het is dus... Uh, nederzettingen uh, uit de hunderbeddertijd... daar weten we eigenlijk in Nederland niets van. Uh, in, in Duitsland wel. Hier niet. Uh, nou, je doet zich de kans voor om te kijken... hoe het zit met die sporen in de ondergrond. Dus ik, ik hoop dat de universiteit hier... een uh, succesvol project van weet te maken. Maar dat, ja, dat hebben ze niet in de hand. Nee. Dat, dat is, hangt af van, van wat... Uh, wat uit de, de, de tijd komt. met de bodem gedaan heeft. Ja. Nog een aantal weken of maanden werk hier? Ja, nog ongeveer een maand zijn we hier bezig. Ja. Succes. Dankjewel. En ook plezier. Ja, dat komt wel goed. Nou, dat is een belangrijke les. Vindt u een hunebed, laat hem vooral liggen, blijft er vanaf. Uh, wij zijn zo recht terug naar negenen met Natuurlijk nemen wij een, een kijkje in de nestkasten van uh, Big Broeder. We gaan luisteren naar de Venolijn, weer prachtige meldingen gedaan. En um, we hebben een reportage vanaf het Eerste Groene Filmfestival van Nederland. En dat zijn niet speciaal films over duurzaamheid, maar films die heel duurzaam gemaakt zijn. Bij kaarslicht en zo, nou dat zullen we zo recht wel horen. En daar komt een gast binnen, Gerbian Gerbrandy, over Rio, de grote top die waar binnenkort gaat plaatsvinden. Tot zo, na negen. De Radio 1 Sportzone, negen weken lang. Oh, oh, oh.